De politie in Noord-Holland heeft twee tips binnengekregen over de autobranden in oost -Klondendam. Maandagnacht gingen twee auto's van het lokale fractieleider van GroenLinks in vlammen op. Dat gebeurde aan de vooravond van een informatiebijeenkomst over de komst van vluchtelingen. Een van de tips heeft te maken met de auto van de vermoedelijke daders, zegt de politie, die er verder niets over kwijt wil in het belang van het onderzoek.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 Het ministerie van Justitie wil pas later vandaag reageren. De omzet van bouwbedrijf Ballas Nedam is het afgelopen kwartaal met bijna een kwart gedaald. Het bedrijf is voorzichtiger geworden in het aannemen van opdrachten... na grote verliezen op infrastructuurprojecten bij Rotterdam en Maastricht. Ballas Nedam had deze projecten voor te lage prijzen aangenomen. Het bouwbedrijf is positief over de toekomst omdat de vraag naar nieuwe woningen toeneemt. De reservisten van de landmacht overwegen een generaal aan te klagen omdat ze vinden dat ze te weinig uren krijgen om te trainen. De reservisten werken part-time bij Defensie, maar trainen sinds september niet meer. Volgens de militaire vakbond ACOM heeft de generaal hun uren uit kostenoverwegingen geschrapt. Dat kan niet, vindt de bond, omdat de reservisten de trainingen nodig hebben om hun militaire vaardigheden op peil te houden. Het weer in het noordoosten blijft het nog lang gereisd en wordt het een graad of 12. In de rest van het land ook zon en een matige zuidoostenwind bij 15 tot 17 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A29 Bergen op Zoom rotterdam voor oud door werkzaamheden 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met met met nu de watertoren. We kunnen noteren voor u. En dat, belangrijk is het niet. Belangrijk is het wel dat Hilbert van der Duim de meute aanvoert met die verstanden dat hij zelfs bijna 12 seconden kan voorspelen met 10 kilometer aan van de klasse. Nou, als dat geen goed nieuws is op deze zondagmiddag, zo vroeg op deze zondag, dan weet ik het niet meer, hè? En daar nog even aan toevoegen dan dat op de 1500 meter twee Nederlanders het klassement aanvoeren en Frits Galei en Hilbert van der Duim. Tijd Frits Galei, 2009. Tijd Hilbert van der Duim 2014. Maar dan moet er moeten natuurlijk nog een heleboel komen en laten we vooral letten in het dertiende paar op de rust Bobrov. Niet alleen de Vinter ze zullen geen toptijden maken, maar we geven heel nou, graag... even de de 1500 meter en het andere klassement. Schalei 1500 meter, 20099 Van der Duim, 2 Tweede, Erich, derde, 2 Kramer, vierde, 2 Daar is tussengekomen nu uh, niet alleen. 2-0-2-24 door die goede ronde van niet Nitylein die dus een goed uh, kampioenschap rijdt. Kramen dan voorlopig... -M -M -M -M -M -M -M -M. Ik zeg het nog maar even. We praten met uh, Henry Ruegert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag Robert de Pierik en we praten dus over basketbal. De Lions in Zandvoort, die het zo verschrikkelijk goed doen. In alle voor- en tegenspoed uh, is Robert al bij die vereniging. is een jaar bij Sparendam geweest, maar hij is nu weer terug bij Lions. En dat is wel de club, hè? Wij wel, ja, absoluut. En wat gaan jullie doen? Ik bedoel, jij bent ja, redelijk op leeftijd voor een basketballer. Hoe lang hou je dat vol? Ik denk, als ik zou willen, dat ik er nog wel een... Uh... Ja, misschien een, een jaartje of uh, vier, vijf uit kan persen. Uh, en dat ik nog een beetje uh, op dit uh, fanatieke punt zit, zeg maar. En dat ik uh, misschien daarna wat rust graag ga doen. Ik moet zeggen dat we hebben één teamgenoot. Die is nu 60 uh, en die is nog hartstikke fit. En als ik dat zou mogen halen, dan, uh, dan is dat mooi. Dus de toekomst is daar. Ja, wie weet. Ja, okay. hopelijk. We draaien ook jouw muziek. Hammy hey, water, right now.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 Stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop one of you, that perspective for shit true I'll be some next male or the woman so. I can't play myself again. Should just be my own band? Ik Ain't no regrets and No most of no days Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me Ja, dit is uh, Ruud Jansen, onze technicus van vandaag. Die, uh, het lijkt wel alsof hij nog in zijn uh, bruiloftsfeest zit. Die haalt allemaal grappen uit hier. En dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat je hier van de ene verrassing in de andere valt. Want we praten met Robert de, Bier, de, Wierik, de Pierik sorry, over uh, het basketbal in Zandvoort bij de Lions. En dan komt er opeens een mevrouw binnen die hier heel bekend is. Dat is Dolly de Pierik. En dan begrijp ik opeens dat het is moeder en zoon. Dat Zo, is toch ongelooflijk, ja, ja, Maar ik ga toch even terug ja. naar je zoon dan, uh, Dolly. Want ja. die vertelt mij net dat ze een speler hebben van 60 jaar. Maar hij heeft niet die naam genoemd. Maar dat is een hele bekende. Dat is een bekende uh, persoon, inderdaad. Uh, die ook nog eens keer gewoon uh, kan basketballen. Uh, het gaat om Jaap Jongbloed. Ja, en ja. Jaap Jongbloed woont dus ook in, in Zandvoort waarschijnlijk? Uh, hij woont niet in Zandvoort, maar hij woont wel dichtbij. Ik mag niet uh, precies vertellen waar hij woont. Vooral zijn uh, vrouwelijke fans uh, moeten het een beetje kalm blijven. Dus dat mag hij, ik niet. Maar hij doen. is 16 jaar. Pincode ja? mochten we ook niet vertellen. Pincode ook niet. <laughs> nee, nee. Maar, maar nee. waarom zit hij niet bij CFM? Um. Dat weet ik niet. Zeg namens mij dat het hoog tijd wordt dat hij hier ook een programma komt Ja, maken. dat gaan we eens vragen. Dat is een hele goede van jou, Henny. Ja, Kijk, ik wist wel dat je een aanwinst was, hoor, toen je hier binnenkwam lopen. Goeie hey. idee, Ik En doe hem de groeten, hè? Doe ik, doe ik. Maar die ziet er helemaal afgetraind uit, joh. Jaap is uh, zo fit als maar zijn kan, eigenlijk. Ja, en die speelde affit. jullie nog in team. In team, ja. ja. En uh, ja, die komt gewoon uh, mee met ons, makkelijk. Ja, hij is hartstikke goed ook. Ja, hoor. Ja, hij speelde ook uh, op jullie jubileum, heb ik begrepen. Dat klopt, uh, een paar weken geleden is de uh, Lions 50 jaar oud geworden. En uh, ze hebben ter ere daarvan een uh, bekerfinale wedstrijd dat 19, uh, weet ik het wanneer, uh, <lacht> overgespeeld. En uh, niet alle leden uh, van die tijd die, uh, die uh, leven nog of die konden meedoen. En uh, uh, Jaap heeft ook uh, bij diezelfde club nog even gebasisbald, zeg maar. Of dus uh, in die tijd, zeg maar. En dus uh, daar mocht hij ook meedoen. Ja, hij heeft ook meegespeeld. En dat had hij vond ook 15 punten en een heleboel paasjes. Zo. Ja, hij deed het goed. Ik ja. ben er trots op hem. Ja hoor. Ik wil het met jou over iets heel anders hebben. Want uh, het is niet alleen basketbal dat jouw leven beheerst... maar ook zelfstandig ondernemen. Vertel. Ja, dat klopt. Ik ben uh, in 2008 voor mezelf begonnen in uh, de websites en uh, fotografie... En dat deed ik dan uh, voor uh, de middenstand, voor particulieren, voor andere bedrijven. En ik ben uh, benaderd door een van mijn klanten begin dit jaar. Uh, die klant van mij die, uh, die is in de sportwereld aan de commerciële kant uh, actief. Hij heeft in Amsterdam Power League um, opgericht. Dat is een uh, voetbalconcept op het um, um, Olympiaplein... Dan kan je vijf tegen vijf voetballen onder toezicht. En dan zijn er tien uh, veldjes. Uh, dan doen ze kinderpartijtjes. Dan doen ze doen speciale sporten. En uh, vanuit daar kwam hij erachter dat er niet echt een uh, goed platform is op het internet... om je sport aan te bieden en te kunnen laten boeken. En um, daar is hij mee aan de slag uh, gegaan. Hij heeft daar uh, investeerders voor gekregen. Uh, en uh, ik ben in dat project betrokken als de technische man. Ik ben ook mede-eigenaar geworden... Uh, zodat ik uh, uh, nog meer mijn best doe natuurlijk. En uh, ja daar ben ik nu echt um, ontzettend uh, mee bezig. En het is onwijs leuk om te doen. En het is ook, ook iets wat mijn persoonlijke passies uh, goed aansluit. En uh, ja, dus dat is gewoon uh, super mooi. En uh, wat wij nu aan het uh, doen zijn is we, uh, dat we een platform aan het maken zijn... waarop uh, aanbieders van uh, sport uh, hun profiel kunnen aanmaken... En dat de bezoekers hun kunnen vinden. En daar ook meteen op kunnen boeken. Uh, en dat is eigenlijk het punt met uh, de vele uh, internetplatforms. Uh, die er nu zijn op het gebied van uh, de sport. Is dat je kan heel veel vinden. Maar je kan niet meteen boeken. En eigenlijk we meteen. Of het is dus zo dat mensen ook meteen kunnen boeken. Van hé, hey, ik wil nu gewoon even lekker kanoën. En dat je dus en kan kijken. Goh, dat zijn mooie foto's. Dit is een goede tekst. Daar wil ik heen. En je boekt het meteen. En het is klaar. En dat, en dat gaan we eigenlijk voor alle sporten zijn we mee bezig. We gaan... Uh, als het goed is binnen nu een paar maanden met Amsterdam beginnen. Uh, om dat uh, op het internet uh, te gaan uh, krijgen. Dus uh, we hebben al um, aanbieders binnen. En dat gaan we komende jaar uitbreiden. En uh, dus ook de aanbieders van uh, de sport hier in Sanford die zijn uh, van harte welkom. Het project heet Be Sporty. Uh, nou, dus, interessant zeg. Ja, hartstikke Echt leuk. leuk. Ik ga nu weer een plaat van jou draaien, maar ik wil zo meteen even terugkomen op dat 5 tegen 5. Want dat is de basis van het voetbal en ik ben heel geïnteresseerd hoe dat allemaal gaat. Ja, maar goed. hier is jouw volgende nummer en dat is A Little Bit of Feel Good. En dat doen we wel hè, als we over sport praten. Altijd, dat is de bedoeling. Het valt binnenkort ineens. Willem, Willem ja. Stoutenbeek is de man achter Blese waar je net over zat te vertellen. Een heel ja, interessant verhaal trouwens, wat jullie aan het doen zijn. Ja, absoluut, absoluut. Het is zeg maar, vooral, wij willen gewoon dat je als je iets wilt doen op het gebied van uh, de sport, zeg maar, dat je kan kijken en dat je uh, mooie content krijgt. Dus dat je meteen de foto's krijgt, dat je goede uh, impressie krijgt van de aanbieder waar je eventueel zou willen gaan. Uh, sporten. En dat is waar we nu echt uh, super druk mee bezig zijn. We zijn nu bezig om het boekingspakket uh, zeg maar um, af te maken. En uh, ja, dus dan kun je gewoon alles in één keer bij ons doen, alles in één keer overzien op het gebied van sport. Die naam vergeet ik niet meer, want ik had vroeger een leraar Stoutenbeek, op de beeldbare school. Dat was een ontzettend leuke vent. Dus, dat blijft wel hangen. B-Sporty, dat is de naam hè? Ja. Maar, zijn dat de Stouterbeekjes uit deze wijk, trouwens? Is je daar familie van? Um, zijn vader was van de Souterbeek Meubels. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Opricht ook mede. Zijn familie is ook oprichter van het. Uh, of zij, zij hebben ook. De, uh, dat wisten jullie natuurlijk niet. Maar die hebben ook uh, mogelijk gemaakt dat een Ziekenhuis kreeg, zijn familie. Hè? Dat is de oude stad, Dat heel, klopt, ja. Dat, uh, uh, zijn oma van mijn partner, die, ja. is, uh, die was de directrice van het uh, ziekenhuis. Hij is uh, twee geleden um, ja. overleden, um, helaas. Ja. Uh, maar dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. De oude, de oude Stoutenbeek heeft uh, toen uh, mede met een aantal andere mensen ervoor gezorgd... dat het Rode Kruisziekenhuis werd opgericht in Beverwijk. Ja, leuk. Ja, ja, hartstikke leuk. Allemaal trotse mensen. En ja, ik zie leuk. tegenover me ook een trotse mevrouw zitten. Dat is de moeder van Robert de Bierik, die hier uh, vandaag de gast is. Jij bent een hele trotse moeder. Hè? Al, uh, al 35,5 en een half jaar, hoor ik net. Ja, ja, hij, <laughs> ja. ja en twee dagen. Wat, wat, wat, wat moet jij vanavond doen? Ik ga vanavond het uh, Americana Blues en... Uh, nou weet ik er weer niet uit. Maar het is een naam. Het Americana Roots Country en Blues Concert in de krocht presenteren. Ja, ja. En zingen? Nee, zingen hoef ik gelukkig <lacht> niet. Het, het, het was wel weer gevraagd. En ik had nog zo mijn poot strak gehouden van ik doe het niet. Ik heb één keer gezongen, vond ik meer dan genoeg in mijn leven. En uh, nee, maar uh, nee, ik ga niet zingen. Want dat laat ik heel graag over aan de formatie Hazelbel die daar vanavond optreedt. is echt een goede formatie. Ze, spe ze spelen voor vandaag voor het eerst in Nederland. Leuk, joh. Ja. Maar ik ga terug naar jouw zoon. Want ja, die had net maar. een heel, heel interessant verhaal... over wat er in Amsterdam gebeurt met 5 tegen 5 voetbal. Hoe zit dat? Um, het is zo dat... Uh, er is in Engeland is dat begonnen. Dat heet 5 uh, a side voetbal. Uh, en... Um, het concept is eigenlijk zo dat als je gaat voetballen op een gewoon voetbalveld, dan is het natuurlijk best wel aan de grote kant. En dan heb je 11 tegen 11 en dat duurt gewoon lang voordat je de mensen bij elkaar hebt. En de sport is, zeker in de steden, is er een steeds grotere groep van mensen die gewoon denken van nou, ik wil nu even lekker voetballen, maar ik hoef niet per se op een bepaalde... Uh, voetbalclub te zitten. Ik wil gewoon lekker even nu een potje voetballen met wat uh, van mijn uh, vrienden. En ja, gewoon even op een uh, mooie plek waar het goed is uh, geregeld. En dat is eigenlijk het concept van Power League. Dus, uh, uh, dus ze, hebben, ze hebben één groot voetbalveld in tienen gehakt of in achten gehakt. Dan hebben ze acht kleine veldjes dus gemaakt. En dan kan je vijf tegen vijf voetballen. En uh, dan is er toezicht. Uh, het wordt uh, schoongehouden. Uh, er zit uh, beveiliging bij. Uh, de, uh, wat ze doen op de woensdagmiddag heb je bijvoorbeeld dat kinderen daar naartoe kunnen. Dat kost dan 2 euro voor op de woensdagmiddag. En zo zijn de ouders ook blij. En dat concept dat pakt heel goed aan. Er komen binnenkort nieuwe power leaks erbij in, in, in uh, Nederland. Ik mag niet vertellen uh, waar of wat. Want dat is nog uh, geheim. Um, en het is ook niet mijn uh, ding natuurlijk. Maar het is echt zeg maar voor mijn partner die er ook in zit. Um, en uh, het is wel te zien dus dat het gewoon heel erg populair is eigenlijk. En dat het gewoon echt uh, goed werkt. En uh, de gemeentes zijn er ook uh, erg blij mee. Omdat uh, met name de jeugd op de woensdagmiddag, op de zaterdagen... daar lekker aan het voetballen is. Het wordt uh, allemaal netjes gehouden door de Pauliek-organisatie. Um, uh, is het toezicht waardoor uh, de gemeente weer minder uh, omkijken heeft... naar de kinderen die zich eventueel buiten zitten te vervelen... en um, ongeinheid halen. Die zijn nu lekker aan het voetballen daar... Onder toezicht en dat gaat heel goed. En het is bedoel, de bedoeling dus dat het een heel landelijk uh, project wordt. Ja, ja, er komen er uh, op korte termijn nog twee bij. Dat Weet ik al. Ja. Nou, ik ga zeker in contact treden met hem. Je moet me zo het nummer maar geven. Want ik vind het een heel interessante affaire. Zal ik doen. Ja. Power League, 5, 5. De basis van alles. Ja, absoluut. Ja, ja. Met het, is weer, het is weer lekker terug naar het begin, naar de basis: gewoon lekker lekker een potje voetballen, lekker een potje bezig zijn met je vrienden. Of ja. Robert Tempierik, de gast van vandaag. En zijn Hennie muziek. Henny? Ja. Weet je trouwens dat die Dolly, hè? Ja. Die heeft platen gemaakt, wist je dat? Nee, je vertelt best Ik val ja, van de ene verrassing in de andere. Zal ik je een stukje laten horen? Ja, doe maar. Ja, het is, het is onder, onder artiestennaam natuurlijk. Maar dit is onze Dolly hoor, dit. Moet je horen. Ik ga, ik ga het even laten horen, dit. Dit is onze Dolly. Moet je horen. Als het goed gaat. Ze noemt zich hier Parton, maar het, maar het is tempierig eigenlijk gewoon. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Don't take him you ja, ze dus willen het niet weten, dus ik zal het niet al te lang draaien, maar de, de, dat je dat even weet Oké, okay, ik ga liever naar de sexual healing van Marvin Gaye. Inmiddels is onze andere gast vanuit de basketbalwereld... ook weer aangeschoven, althans aan de telefoon. Want, Joop van Nes, jij kan hier niet naar boven. Het wordt hoog tijd dat hier een traplift komt. Dat moet toch kunnen met die gemeente? Ja, um, eigenlijk wel. Um, en ik, ik mag ook hopen dat dat gebeurt. Want dan kan ik weer een programma gaan maken. Maar ik heb um, uh, kijk, eergisteren uh, de voorzitter gesproken, Belinda Geurensson. En uh, ja, de, de, de club op zich heeft geen geld... En zegt ze tegen de gemeente, uh, ja maar er worden regelmatig, tweedehalse uh, tapplichten uh, worden weggehaald uit woningen. Kan dat dan niet? Ja, nou daar heeft ze dus nog geen antwoord op gekregen. Maar voor zover, uh, uh, als, zolang dat daar uh, niet is, dan ga ik niet naar boven. Dat zal niet gaan, uh, niet. Dat uh, kan ik wel vergeten. Nou, beste politici in, in Zandvoort, het wordt hoog tijd dat VFM uh, een traplift krijgt. Er zijn geregeld mensen die hier naar boven willen, maar niet kunnen. En er zijn mensen die willen programma's maken. En die kunnen dat niet. Omdat ze gewoon die trap niet op kunnen. Nou, vooruit. Ja. Politici, toe maar. <laughs> ik wil met jou even over iets anders praten, Joop. Want normaal maak jij altijd de sportagenda. Heb je dat nu kunnen doen met alle privé-dingen die je had? Uh, uh, ja, ik heb. Nou ja, ik, ik, ik weet wat er aan de hand is. Want ik ga er natuurlijk ook over schrijven. Dus dat. Uh, dat weet ik. En ik weet ook uh, de agenda. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk voor mij. Nou, barst maar los zou ik zeggen. Nou ja, we beginnen dan uiteraard morgen middag om half drie. Dan uh, speelt S.W. Zandvoort uh, echt een verschrikkelijk belangrijke wedstrijd. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Ze spelen namelijk tegen buitenvelden thuis. Hier in Zandvoort dus. En Buitenveld is uh, de club die hier heeft nog geen wedstrijd verloren Geen wedstrijd gelijk gespeeld. Dus heeft het alles gewonnen: 7 gewonnen, 21 punten. En zijn nu al, twee wedstrijden voor de periode periodekampioen. Dat wil wat zeggen. Vorig jaar heeft Buitenveld het uitgeschakeld. in de tweede ronde van de nacompetitie. Toen was het kiele kieler En nu moet Sanford echt op zijn tillen passen. En wil het, uh, wil het uh, niet verder gaan afzakken. Want uh, ze zijn dus gezakt uh, vorige week van de tweede, derde plaats. En volgens mij, eh, zeg ik het goed, als ze nog steeds de ambitie hebben om volgend jaar toch weer in die tweede klasse te gaan spelen. En Henny, we hebben het al een paar keer eerder over gehad met z'n tweeën. Dat, dat, dat moet Zandvoort. Zandvoort hoort in die tweede klasse minimaal thuis en liever nog hoger of die ambitie, er is dat weet ik niet, met tweede klasse dat moet gewoon kunnen ja, Hoogtijd. morgenmiddag half drie op Dijkersveld oké, okay, lekker naar de toe morgenavond de Lions daar heb jij een gast van gehad Robert en Pierik speelde morgenavond een uitwedstrijd in hoofddorp tegen Challengers Challengers is de nummer vijf van de competitie, Lions 1 Challengers heeft vijf wedstrijden gespeeld, 6 punten en dat betekent dus dat ze drie wedstrijden gewonnen hebben en twee verloren, oftewel ze hebben zes, of, uh, 80% procent 60% gescoord. Um, dan gaan we naar de zondag... Dan spelen namelijk, even kijken, de handbalsters van ZSC van de Sanders Sportcombinatie, om half elf thuis tegen het tweede team van US. Dat is de eerste wedstrijd van de wintercompetitie, oftewel de zaalcompetitie. De veldcompetitie waar ZSC ook aan deelneemt, die is drie weken geleden afgesloten. En um, dat gaat in, uh, even kijken, ik denk zo'n beetje eind april, half april, eind april, gaat dat weer door voor de laatste wedstrijden. En dan is die competitie. Er zit er ook weer op. De, de zaalcompetitie, in mijn ogen... is de, de belangrijkste competitie voor de handballers. Want die, uh, daar doen meer clubs aan mee. Daar doen meer uh, teams aan mee. Je hebt dus ook een grotere competitie. En de, dat begint dus uh, dit weekend... voor de Zandvoortse speelsers. Dan krijgen we ook nog morgen... de Zandvoortse dames. Uh, uh, hockey. Van de Zandvoortse hockeyclub. Die spelen uit... Uh, ergens in Gelderland tegen Holstik. Eh, vraag me niet waar het ligt, waar, waar ze vandaan komen. Dat weet ik niet, maar ze spelen in ieder geval wel. En morgenmiddag om half twee spelen de heren van de ZHC een zij tegen de Loenense hockeyclub, ofwel LHC. Dat is om half uh, twee thuis uh, uh, op eigen veld dus uh, in het uh, sportpark Duikersveld. Uh, Dat is de sportagenda. Oh, aardig vol, hè? Over, uh, dit weekend. Ja, de, de, alles is uh, gewoon wat is zandvoort dus aan... Uh, ...vertegenwoordigende teams heeft, dat is uh, uh, bezig van het weekend. En er zijn er dan twee uit en drie, uh, daar kunnen we thuis van genieten. Ik zal even aan uh, Robert en Pierik vragen hoe dat uh, moet morgen in Hoofddorp. Ben je erbij? Ik ben erbij, ja. ja. En nou, het moet een eitje zijn, hè? Ik denk het wel, maar ja, altijd afwachten, hè? Ja, Ik weet hoor, dat, uh, je, weet, je, je, je weet wat er uh, een week of uh, twee, drie geleden gebeurd is... Dat, dat, dat onder andere jij en uh, Ronnie van der Meij en Jaap van der Meij niet aanwezig bezig waren. Dat was tegen de nummer laatst, AXS 5. En er werd er maar met vier punten verschil verloren. 51-55. Dat ja, was goed. gewonnen. Dus, uh, dat, ja, dus dat, kan altijd, dat kan altijd. Ik was er ja. toen uh, niet overigens. Uh, niet dat het misschien beter was gaan ja, geweest. Ja. Maar uh, ja, precies. Dus, uh, ja, dus dat kan altijd uh, uitpakken dat je hem toch niet wint. En ik weet dat um, bij die club hebben zij hun um, eerste team. Uh, die spelen uh, landelijk met een paar ja. hele goede basketballers. En wat ze wel eens doen, heel af en toe, is als ze weten dat uit een competitie onder hun... als daar een wat beter team komt... Dan, kunnen wat, uh, dan kan het wel zijn dat er een paar mensen zijn die ook in dat andere team mogen meespelen, het tweede team. Ja. En, en dan zeggen van nou, dat vinden we wel leuk om tegen hun te spelen. En ja, dan opeens het, is het. Is het, het... bankspelers. Dat Precies. Doen we de bankspelers. Voor de luisteraars even uitleggen. Dan ben je dus <coughs> een speler van een, een, een, een team hoger. Laten we zeggen dat je uit uh, AKDS 4 speelt. En dan mag je gerechtigd de hele competitie meespelen in het vijfde team. Als Lions een tweede team zou hebben... en het, de, de bankspelers van het tweede team bij het eerste... mogen dan de hele competitie meespelen. En uh, ook de, in het tweede team. Als je dat niet bent, geen bankspeler, dan heb je een maximum van vijf en de zesde wedstrijd is bindend. Ja. Zo, nou, dat weten we dan ook weer. Maar in Hoofddorp zijn ze goed uh, in het inzetten van andere spelers uit andere teams. hoor. Want ook in de voetballerij gebeurt dat geregeld. Ja, precies. Ja, en uh, Ik heb het trouwens uh, meegemaakt dat wij... Uh, een blank wedstrijd hadden bij de gespeelde junioren um, A-klasse. En toen had je de junioren van op die speelden en in de A-klasse, maar ook nog in de Eredivisie Divisie bij de jeugd. Ja, ja. En toen moesten wij tegen hun en toen ging het om de top twee plekken. En toen deden de drie jongens mee uit het team van de Eredivisie. Ja. En die er verloren we toen met één punt. Want ja, dat was gewoon een, uh, een team waar we net niet van konden winnen, jammer genoeg. Maar ja, ja dus dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Die drie spelers maken verschil, Robert. Dat, uh, die zijn gewoon te goed voor ja. die klasse. Heel simpel. Precies, ja. We gaan het zien allemaal. We gaan het zien. Eh? Als het maar leuk is. Dat is het belangrijkste. Zeg Joop, ik wil straks met jou naar het nummer dat nu uh, door onze technicus Ruud Jansen wordt opgezet... even praten over het uh, schoolvoetbal. Want daar is van alles mee aan de hand. Maar dat doen we straks naar de basenbal. plaat. Ja. Of uh, basketbal. Of basketbal natuurlijk. Ja ja. ja, ja. Dit is van jou. Ja. Mooi. then is exception with Rhapsody in Blue nummer van de eerste LP van Exception... met uh, Rick van der Linden, Rijn van der Broek, Rob Kruisman... Peter de Leeuwen en Cor Dekker. Jawel. En daarvan uh, leeft nummer nummer 1, één, geloof ik. <laughs> Exception dus. En uh, Rhapsody in Blue. En die van Rhapsody die was gekozen door de andere gast van vandaag... en dat is Jop van Nest van de Zandvoortse Courant... omdat we praten over basketbal. En dat heeft hij zo'n beetje zijn hele leven gedaan... vanaf zijn dertiende... Hij heeft aan de eredivisie gesnuffeld, hij heeft jaren in Heren 1 gespeeld. Daarna in het bierteam, de Heren 4, maar toen wonnen ze ook nog partijen zelfs. En een paar keer kampioen geworden. Maar ook belangrijk, hij is actief bondscheidsrechter geweest, zo'n 38 jaar lang. Dan bestuursfuncties, behalve voorzitter en penningmeester alles gedaan. Maar het meest belangrijke, en daar wil ik nu over praten met je Joop... Dat is dat jij was mede-organisator van het schoolbasketbal. En dat was afgelopen jaar voor het laatst. Waarom? Ja, ja um, laat ik in eerste instantie even luisteren zeggen. Want het is eigenlijk nog niet kundig gemaakt. Maar het schoolbasketbal houdt op te bestaan. En dat gaat me aan hard. Ik heb het jaren samen met Chris van der Broek, uh, mijn maatje, hebben we dat georganiseerd. En niet voor ons en niet voor de laars, maar voor de leerlingen. Ook niet voor de leerkrachten en ook niet voor de directeuren. En die lopen nou in mijn ogen te muiten. Ik mag het misschien niet zeggen. Maar uh, vier van de zes leerkrachten vonden het niet meer nodig, niet meer van deze tijd. Men wilde uh, geen competitie. Uh, maar een spelletje, dat gaat om competitie, dat gaat om winnen. Uh, de, de, daar krijg je een goede mentaliteit van. Vind ik. En uh, men heeft dus nu uh, ja, samen met uh, onder andere de Sportraad en uh, Sportservice Heemstede Zandvoort... Uh, is men in Conclave gegaan, de uh, dames en heren directeuren. En het uh, is uitgekomen dat ze niet eens meer een afscheidstoernooi uh, uh, mogen organiseren. Het is einde oefening. Uh, de, de Lions, dat is een vereniging, die moet dan de sporthal speciaal huren... om dat toernooi te kunnen organiseren, om te kunnen laten spelen. De kinderen plezier te laten beleven. En als dan euh, leraren zeggen van... Ja, maar het kost mij mijn vrije zaterdag. En dan zeg ik op zo'n zeg Dan zak mijn broek vanaf. Echt waar. Want dat kost ook mij mijn vrije zaterdag. Maar ik doe het graag. Heel erg graag zelfs. Het is over. Het is voorbij. Uh, ja. Men wil nu iets anders gaan doen. Ik vind het best. Ik doe niet meer mee in ieder geval. Ik weet niet wat Chris van der Boek gaat doen. Maar uh, ik heb hier een heel slecht gevoel over... Ik vind het doodzonde dat iets wat, wat vorig jaar de 40ste editie beleefde, net op 40 jaar dus, in één keer eigenlijk terzijde wordt geschoven. Ik vind het jammer. Kan toch niet? Het, het, het, blijkbaar wel. Wat vind jij Robert? Het blijkbaar wel. Ik vind het, uh, uh, ja, of, of dan, ik weet dat ik vond het als kind uh, hartstikke leuk. Uh, ik was toen niet basbal. Uh, uh, fanatiek op dat uh, moment, maar ik kan het zo weer in mijn gedachten terughalen en ik vond het hartstikke leuk. En uh, ja, uh, een beetje competitie is ook uh, prima voor kinderen. Ik bedoel, want um, het is niet altijd um, eerlijk in het uh, echte leven. En uh, weet je, dus zeg maar, ik bedoel, je kan wel alles heel erg um, aardig willen doen en dan, zeg maar, zeggen, dus geen competitie ja. moeten hebben. Maar dat is onzin uh, natuurlijk. Ik vind dat het gewoon moet zijn. Het is hartstikke leuk, joh. Begrijp ik nou, Joop, ja. dat, dat, dat het onder of leraren of of onderwijzers zijn die er een streep doorgezet hebben? directeuren, moet ik zeggen, en die zullen heus wel via hun, uh, hun docenten LO uh, ingefluisterd zijn, andere docenten misschien wel ingefluisterd, ze dat ze daar geen zin meer hebben. Ik heb altijd uh, uh, leraren en leraressen gezien en gesproken, die zeggen, ja, maar het kost me wel mijn vrije zaterdag. Je bent niet verplicht om te komen. Je bent echt niet verplicht om te komen. En... Dat, dat, ik begrijp niet dat men dan zegt... ...ja, maar het kost me een vrije zaterdag. Um, spijt me zeer. En daarbij komt ook nog dat... Um, ...in mijn ogen weer... ...ik praat dus namens mij... ...dat de leraren en leerkrachten... ...ik weet dat ze een zwaar beroep hebben... ...maar dat ze ook veel meer... ...vrije tijd hebben dan anderen. Die zullen heus wel een hoop opgeslokt worden... ...dat begrijp ik ten eerste. Maar... Ik kom uit de Horeca, ik heb altijd op dagen gewerkt dat mensen uh, moesten vrijwaren, feestdagen, het maakte mij helemaal niks uit. Tegenwoordig wel, maar het, ik heb echt 40 jaar lang, maakte het me helemaal niks uit. Of het nou zaterdag, zondag, paas, pinksteren, kerst, noem maar op, maakte mij niet uit. Ja, je kan, je dat dat kan nou toch de als de Lions de zeggen: de we de organiseren de een toernooi. Ja, dat, dat heb ik ook al voorgesteld. Dat kan dus blijkbaar niet, want dan geven die, uh, die directeuren, die gaan dan zeggen van ja, maar onze uh, leerlingen, die mogen daar niet aan deelnemen. Ik weet niet of dat tegengehouden kan worden. Ik heb geen flauw idee. Ik vind het alleen eigenlijk ontzettend jammer... ...en echt betreurenswaardig dat het niet meer bestaat. Ik weet van een heleboel mensen die ik ken... ...waar nu dik in de dertig, misschien veertig eh, en wel vijftig zijn... ...dat ze zeggen van dit was geweldig. Die scholen nou, waren geweldig. Maar, maar hopen maar, eens eventjes, een, een, een, een directeur van een school kan zijn leerlingen toch niet verbieden... ...om aan iets deel te nemen wat in hun vrije tijd georganiseerd wordt? Dat is toch onzin? Ik weet het niet, Ruud. Ruud, ik, ik weet het niet. Ik vind het alleen nee. ontzettend jammer. En ik, ik weet ook dat, uh, dat de voetbal die heeft eigen veld. Hoeft niks in te huren. Dat wordt op maandagmiddag en op dinsdagmiddag wordt dat schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Dat kan geregeld worden. Dat vinden ze ook niet erg, want dan moeten ze toch werken. En het, het schoolhandbal, dat heeft ook eigen veld. Hoeft ook niet in te huren. Maar dat wordt op zaterdag gespeeld. En ook dat dat, dat hangt aan, aan echt, echt aan een zijde draad, Aan een haar. Het, het, het is bijna ook afgelopen. Schandelijk, Ja, ik vind het... Ja. Ik wil het niet zeggen, mijn schande. Maar we gaan toch in jouw krant daar wel uh, een, een lekker verhaal over lezen volgende week? Nou, ik weet niet of het volgende week gaat komen. Uh, ik... ik uh... Ik moet het maar eerst laten zakken, want anders word ik uh, te kwaad... en dan ga ik dingen schrijven die ik misschien wel niet wil of kan ik waarmaken. Dus laat het eerst maar even betijen. Het komt uiteraard in de kranten, want we mogen het niet laten gaan. Een instituut, want dat is het gewoon. 40 jaar schoolhandel, voor basketbal, is een instituut. Dat wordt terzijde geschoven. En uh, ja, uh, ik, ik heb er geen woorden voor. Moeten de Zandvoortse kinderen watjes worden, begrijp ik dat nu? Ik denk het. Wat Robert zegt, uh, uh, heeft hij gewoon gelijk. Er is altijd competitie. Er zal altijd competitie zijn. Uh, als je een spelletje speelt, maakt niet uit wat voor spelletje er zal. Altijd een winnaar zijn. Ik ken, ik ken zelf geen spe spelletje uh, die, die geen winnaar kent. Er is altijd uh, vijf spe uh, gelijk spel mogelijk. Je speelt om te winnen. En... Ik hoop dat die mentaliteit die, die Robert heeft en die ik heb en die, die met, duizenden met ons hebben, dat die uh, echt uh, toch uh, niet uh, teniet wordt gedaan. En dat uh, de jeugd gaat vechten voor wat ze waard zijn. Daar gaat het om. Mooi gesproken. Ja, laten we maar muziek draaien, Ruud. Want ik kan er niet tegen, tegen dit. Deze fantastische muziek van Dave Brubeck en zijn Quartet. Even op prachtig rond meedraaien. Want uh, het, het ontwerp is natuurlijk te interessant om over te praten. En we hebben niet zo gek oh yeah. voor tijd meer. We hebben niet zo gek tijd meer. Johannes, van vind, Mooi, hè? ik vind het... Ja, de muziek is prachtig, maar ik vind het... Ik, we zijn hier nog uh, onder die muziek aan het praten geweest over dat ja. schoolbasketbaltoernooi. Dat moet gewoon blijven. Wat is dit voor flauwekul, joh? Nou, het, het gaat dus niet blijven. Ja, maar jij laat je toch niet aan de kant zetten door vier schooldirecteuren? Als jij nou nee, zegt... Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat doe ik ook niet. Maar wel door uh, ons bestuur. Die, um, die wil uh, op een andere manier dan toch dat basketbal gaan promoten onder de schooljeugd. Hoe ze dat gaan doen, dat is mij een vraagteken, maar... Er wordt nagedacht over, over clinics en dat soort dingen. Um, uh, ja, um, ik, ik vind dat een clinic is toch geen wedstrijd. Het is anders. Het is, het is best leuk hoor. Want er, er gebeuren hele leuke dingen. Kinderen die raken dan ook wel met basketbal in contact. Uh, daar gaat het eigenlijk om, uh, maar nee, het gaat erom dat kinderen plezier hebben in het spelletje. Maar we hebben een sportservice hier, we hebben een sportraad hier. Die mensen die moeten, als ze dit horen, moeten het toch knetter worden? Nee, nee, nee, nee. nee. Die gaan daarin mee. Die gaan daarin mee. En die, die, die zijn er ook, want bijvoorbeeld de voorzitter van de sportraad die doet veel bij SV Sands voor bij het voetbal. En die, uh, ja, die heeft het bestuur uh, dit neergelegd. En het bestuur zegt, nou dan gaan we clinics doen. En we gaan dit doen en we gaan dat doen. Maar ja, nogmaals, die hebben een eigen veld. En dat kan op maandag en op dinsdag. Dat maakt helemaal niks uit. Want desnoods gaan ze als het moet een, een, een training verplaatsen. Of op een ander veld doen. Dat, dat maakt niet uit. Wij bij de Lions zijn gebonden aan die sporthal. En als je weet dat we al in uh, eind augustus... de datum voor het schoolbasketbal vast moeten leggen... omdat we anders gewoon niet erin kunnen dan wil dat zeggen dat we dat willen doen. Daar gaan we er keihard voor. En daar, daar, daar hebben we ons afsterk sterk voor gemaakt. En dat is... Uh, ja, het, het houdt over. 40 jaar is dit instituut en het wordt gewoon weggestreept. Ja. Ik kan er niet bij, hoor. In een tijd waarin bewegen voor kinderen op scholen... juist steeds ja. weer belangrijker wordt, gelukkig... wordt er ja. zomaar een schooltoernooi uitgegooid. 40-jarig ja. bestaand ja. schooltoernooi. Ja. Ik, ik ken wat oud-bestuurders van de regio, van de basketbal... en uh, die hebben eigenlijk, na het voorbeeld van Zandvoort, van hebben ze ook daar in die, in die, die diverse gemeenten kernen uh, ook schoolbasketbaltoernooien georganiseerd. En ik heb er zelfs met iemand over gesproken... om daar een, een uh, kampioenschap van Noord-Holland aan te verbinden. Dat is, op een gegeven moment uh, is dat te moeilijk geworden. Dat, dat kon niet meer. En, uh, maar zover wilden we gaan eigenlijk... Uh, ja, dat, dat wordt nu overboord gegooid. Mm. Laten we het vervelende even achter ons laten, Joop. Want jij bent ook uh, een rugby-liefhebber. Je hebt het seizoen in Zuid-Afrika ja. gespeeld. <laughs> Heb je genoten de laatste weken? Ja, maar ik, ik verbuig me helemaal. Al op de komende zaterdag. Ja. Dat, dat, wordt, dat wordt de moeder der rugbyfinales. Dat kan niet anders. Het wordt gespeeld tussen... Uh, uh... Uh, de, de Wallabies, Australië en de All Blacks. En dat is uh, Nieuw-Zeeland. En dat zijn twee grootmachten op het rugby. Uh, de, de, als, je, als je überhaupt van sport houdt, dan moet je dit prachtig vinden. En als je dan nog van rugby houdt en je snapt het een en ander van rugby... ...ja, dan gaat je hart open en dicht als je dit gaat zien. Dit, dit, wo dit wordt geweldig. Ik heb de, de, de meeste wedstrijden heb ik uh, geklokkigd en ik was... Uh, ik ben normaal gesproken geen kijker van RTL 4 en 6 en 7, weet ik veel allemaal maar ik heb echt specifiek op RTL 7 afgestemd om die wedstrijden te kunnen zien, de commentaar erbij Nederlandse commentaar was ook perfect prima, werd goed uitgelegd en um, ik, ik weet ook van mensen dat ze um, fan van het rugby zijn geworden, en rugby dat is een sport met respect voor de tegenstander en daar sta ik voor, echt waar ja. wie wint er? sorry? wie wint er? Um, ik denk uh, Nieuw-Zeeland. Ik hoop het ook Maar ik denk ook dat Nieuw-Zeeland gewoon nog sterker is dan Australië ja, de, Zaterdag vijf uur begint de uitzending en dan, uh, dan weten we twee uur later, weten we meer <laughs> Wat vind jij van je rugby Robert? Ik uh, volg het eigenlijk niet echt Ik heb het nu ook niet uh, gevolgd Ik had het uh, een paar weken geleden over uh, met uh, Joop uh, bij de vooral bij het basketbal en die probeerde toen te motiveren te gaan kijken, ik heb even gekeken en ik vond het toen wel uh, grappig, maar ik heb nog niet het uh, gevoel... Ik heb nog niet die koorts, maar ik kan wel ga indenken maar dat iemand anders het heeft. Ga morgen om vijf uur maar voor je tv zitten, want dan zie je echt sport, hoor. Oké, okay, oké, okay. ik ga het doen. Verloofd. <laughs> want Joop, het, het is werkelijk opvallend hoe sportief die keiharde ja. sport eigenlijk eraan ja. Toe gaat. Ja, en geen mietjes, hè? Nee. Echt niet piepen dat als je een uh, schop krijgt en er komt bloed, oh kijk eens wat hij gedaan heeft. Nee, je gaat of door of je wordt op het veld aan zich, wordt je verzorgd en dan ga je gewoon weer door. Het is, die mensen vinden het een eer om het te mogen doen. Ja. En ze hebben zoveel respect. Um, ja, er gebeuren wel eens, ja, je krijgt wel eens een kick tegen je hoofd dan. Dat, dat, daar ontkom je niet aan. Maar niet, niet zeuren van kijk naar nou wat hij doet, want ik kan er niet tegen. Nee, het, Hard. Hard en hard. Dat is rugby, maar fair. En eerlijk. En sportief. Dat is ook rugby. Ja. We gaan de laatste praat doen. Het is helaas alweer voorbij. Ja, nou, eh, nog niet helemaal, maar we gaan <laughs> wel zijn laatste praatje draaien. Maar bedankt voor je medewerking. Ik weet dat je vandaag een, een hele drukke dag had. Maar je hebt in ieder geval toch weer uh, ons geweldig geholpen. Bedankt. En ook uh, Robert de Pierik. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Veel succes. Dag. Morgen in Hoofddorp. Pak Dankjewel. ze aan zelfs als ze met de Eredivisie spelers komen. Jullie winnen. Precies. Doen we. <laughs> met Coco Kokomo. Een, een, een badplaats die volgens mij niet eens bestaat. Maar oké, okay, dat is terzijde. We gaan het programma langzamerhand afsluiten, Renny. Ja, want de badplaats die wel bestaat is op ja. En daar hebben ze een hartstikke leuk radiostation. Met straks weer een nieuwe medewerker. Namelijk Jaap Jongbloed. Hebben we net afgesproken hier. En de, wij zijn er volgende week weer van 10 tot 12 met de Watertorensport. Welke sport, dat weet ik nog niet. Maar het wordt vast weer leuk. Dag Luister, bedankt voor het luisteren.